Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Japan wil 10% minder stroom verbruiken dan vorig jaar. Op die manier moeten stroomstoringen in de warme zomermaanden worden voorkomen. Vooral airco's gebruiken veel elektriciteit. Door de tsunami van begin dit jaar is de kerncentrale van Fukushima zwaar beschadigd. En daardoor wordt er minder stroom opgewekt. De maatregel geldt tot 22 september. De datingsite Pepper.nl is gehackt. De hackersgroep Anonymous heeft de namen, e-mailadressen en versleutelde wachtwoorden van bijna 54.000 leden online gezet. Eigenaar van Pepper.nl is RTL. Het bedrijf verzekert zijn leden dat buitenstaanders niet kunnen inloggen op een account. Toch krijgt iedereen het advies om een ander wachtwoord te nemen. Het is niet duidelijk waarom de anonieme daders juist de datingsite Pepper.nl hebben gehackt. Het Syrische leger heeft tanks samengetrokken bij de toegangswegen naar de stad Hama, waar de inwoners vrijdag massaal de straat op gingen om te demonstreren tegen president Assad. Inmiddels zijn in en rond Hama tientallen mensen aangehouden. Ook in andere plaatsen in Syrië blijft het onrustig, maar omdat er maar weinig journalisten in het land zijn, komen er nauwelijks details naar buiten. De vulkaanuitbarsting van bijna een maand geleden in Chili heeft gevolgen voor het Rotterdams filharmonisch Orkest. De leden van het orkest zitten vanwege een aswolk uit de vulkaan vast in Buenos Aires in Argentinië. Veel vluchten zijn geschrapt. Het Rotterdams filharmonisch Orkest zou vandaag op Schiphol terugkeren naar een tournee door Zuid-Amerika. De vulkaan in Chili barstte op 4 juni uit en sindsdien drijft er een grote aswolk boven het Zuid-Amerikaanse continent. Het weer in het zuidwesten zonnig, in het noordoosten bewolkt en kans op wat regen. Morgen opnieuw bewolking in het noordoosten. In de rest van het land is het zonnig en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANEB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch staat file tussen Maarse en knooppunt Oude Rijn. 8 kilometer, dat komt door werkzaamheden. Je kunt beter omrijden via Hilversum over de A1 en de A27. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon zee. zee. Zandvoort en zomerhits. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met. Met. nu, zondag in Kennemerland. I, don't, I, I cannot explain the things I feel for you But girl, you know it's true I'll stay with me, I'll feel my dreams And oh, I'll be all you need you feel so right Girl, I should go all my life I love what brings Michael Jackson en you rock my world. Goedemiddag en welkom bij Tweede Uur Zondag in Camerland voor deze 3 uh, juli 2011. Met het nieuws van vandaag, Genua is bereid om 20.000 ton huisvuil af te nemen van Napels. Dat niet meer uh, weet waar het naartoe moet. Met zijn afval, de burgemeester van Genua Marta Vicenti heeft geen gehoor gegeven aan de klemde oproepen van onder meer president Giorgio Napolitano om de derde stad van Italië te hulp te schieten. In de straten van Napels liggen vele honderden tonnen huisval die niet worden opgehaald wegen gebrek aan verwerkingscapaciteit. Inwoners klagen bij zomers hitte aan de on, uh, ondraaglijke stank. Genua stelt wel, wel voorwaarden. De Noord-Irlandse stad uh, wil alleen huisval uit, uitwijken waar er goed aan afvalscheiding wordt gedaan. De buurtbewoners van de Theresa Zwarte straat in Almere hebben zaterdagmiddag in samenwerking met de politie de achtervolging ingezet op drie jonge woninginbrekers. Dat resulteerde in de aanduiding. Dankzij de unieke samenwerking tussen burgers en politie liet een politiewoord voor de zaterdag weten. En, uh... Al-Qaeda-leider uh, Osama Bin Laden was ongerust over zijn organisatie en hield zich de laatste jaren vooral bezig met het internet twisten en het herbouwen van zijn terreurnetwerk. Uit iemands blijkt dat Bin Laden onderschikt uh, zich onder meer beklaagde over de slachtoffers die vielen door de aanvallen met onbemande vliegtuigen van de CIA en de financiële staat van Al-Qaeda. De gezagvoerder van een vliegtuig dat zaterdag op Schiphol aan een taxi was om naar het Zuid-Duitse München te vertrekken, heeft de start afgebroken wegens de dreigende taal van een van de passagiers. En een 35-jarige Bulgaar Bulga uitte dusdanig de dreigende woorden met de gezagvoerder dat het niet aandurfde om te vertrekken. De man is aangehouden. Met vandaag in 1976 Israëlische commando's maken een eind aan de kabel van een vliegtuig van Air France. op het vliegveld van Entebbe in Oeganda. Bij de actie sneuvelen zeven kapers, twintig uh, Oegandese soldaten en drie gegijzelden. Met vandaag in 2000 Italiaanse technici en journalisten. raken voorafgaand aan de EK-finale in Rotterdamse Kuim. slaags met steward en beveiligingsbeambten. Zeven Italianen worden aangehouden. Een uh, diplomatieke rel tussen Den Haag en Rome is het gevolg. En met vandaag in 2003 de rechter staat minister Donner toe, uh, de rechter minister Donner toe twee gevangenen in één cel te zetten. De justitie richt uh, 1402 man cellen in. Well, I took a walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But well, I watched the world go to the dark side of the moon. En daarvoor de Whitesnake. And here I go again. Vanaf donderdag zijn ze op alle stranden verkrijgbaar plastic polsbandjes. Waarop met een waterfasstift het 06 nummer van de ouders kan worden geschreven. Schild een hoop gezoek en ongerustheid als de kleine in een onbewaak ogenblik. Weer eens afgedwaald en uh, papa of mama zo gauw niet kan vinden. Wat mij betreft wordt dit uh, uh, een uh, verder groot succes. Waarbij vele, vele gezinnen in Nederland. Dit jaar hun kinderen gaan uitrusten met zo'n bandje. Ik hoop dat er uiteindelijk niet heel veel geweld gaat worden en dat ouders ook gewoon opletten. Maar in dat ene geval dat het gebeurt is het toch maar heel erg makkelijk om het op die manier op te lossen. Rennersbeguide Nederland heeft vandaag in Noordwijk de aftrap gegeven voor de landelijke 06 polsbandjesactie. Presentatrice Anouk Smulders kreeg het eerste bandje overhandigd voor haar dochter Bo. Als moeder van twee kleine kinderen is ze er blij mee. Vrouw Smilders, als moeder, wat is het belang van zo'n polsbandje? Nou, het is van zo groot belang dat een kind natuurlijk veel makkelijker traceerbaar is als hij een bandje om heeft wat waterresistent is waar een telefoon op staat. Want het gebeurt toch al regelmatig, kan ik je als moeder vertellen dat het kind even uit zicht is en je behoorlijke paniek krijgt. Er gebeuren altijd zoveel leuke dingen op het strand dat het kind toch heel vaak op ontdekkingsreis gaat. En uh, ja, als je dan eventjes uh, je oog op iets anders hebt laten vallen en weer terugkijkt, zijn ze heel vaak toch verdwenen uit het zicht. En met water in de buurt is het dan uh, wel fijn als er methoden zijn waardoor de kansen dat er iets met ze gebeurt wat wordt verkleind gelijk gevraagde mensen om me heen uh, konden helpen zoeken en uh, um, ja ik heb ook wel een beetje gelijk uh, gekeken naar wat hij heel leuk vindt en wat hij vaak zou doen en ik vond hem inderdaad met een ijsje in zijn handen terug achter een schot ongeveer 10 meter bij me vandaan. wat is het belang van Interpolis bij deze polsbandjes? Interpolis investeert al jaren in preventie, zoals in dit geval bij het kwijtraken van kinderen. Interpolis werkt sinds 2010 samen met de reddingsbrigade, omdat we allebei zoveel waarde hechten aan preventie. En daarin vinden we elkaar. En deze polsbandjesactie is een van de belangrijkste activiteiten die we met elkaar ondernemen. Vorig jaar hebben we die al uh, nou op redelijk grote schaal in Nederland uh, bij stranden, maar ook bij recreatiewater door het hele land uitgedeeld. En dit jaar pakken we het nog groter aan, zodat we nog meer ouders en nog meer kinderen kunnen bereiken. Als we eens van het strand weggaan, wat moeten ze dan doen bij die polsbandjes? Het handige van deze polsbandjes is dat je ze meer dan één keer kunt gebruiken. Dus neem ze vooral mee, zet, je, zet het naam van je kind erop, zet je 06-nummer erop. En dan kun je ze ook op vakantie in Marbella gebruiken. of op een ander strand of waar dan ook. En ook volgend jaar weer. Er is al enige ervaring met die polsbandjes. Scheelt het inderdaad in de tijdsduur dat kinderen vermist zijn? Nou, wat wij. wij werken natuurlijk nauw samen met de reddingsbrigade. en hebben hier goed contact over. En wat wij van hen begrijpen. is dat het inderdaad heel erg scheelt in de praktijk. En dat het vaak zelfs nog voorkomt dat een kind echt kwijtraakt omdat uh, ja, dat kind dan misschien zelf nog niet eens het idee heeft dat ze kwijt zijn. Maar uh, dan uh, zijn ze al door andere oplettende mensen kunnen ze alweer terug worden, terug worden gebracht. Dus ja, het scheelt zeker bij het voorkomen van, uh, van zoekgeraakte kinderen en bij het snel terugbrengen. On a world to Chain. Zometeen, Regio Nieuws komt eraan. Ook de nieuwe van Gave the Crown, Not Over You. En nu een plaatje, aangevraagd door A. Moraal. Ja, ja. Een beetje een guilty pleasure. Bed en wel eens verliefd geweest. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Wel eens, wel eens, wel eens verliefd geweest. Ben jij wel eens verliefd geweest? Zo verliefder dan ooit. Ben jij maar eens verliefd geweest?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 I realize If you His heart En die heet Nat Over You. Nat Over You. Nat over, over half 5 We gaan door met het regionaal. Zondag in Kennermeland. Je blijft op de. Blijft nee, op de Want door het slechte weer moest een iedere poging afgelast worden. Maar dit weekend kon eindelijk de liggers van de nieuwe flyover bij de Waaldepolder op hun plek gehezen worden. Met twee grote kranen werden de liggers stuk voor stuk hun plaats boven het spoor gehezen. De werkzaamheden trokken veel bekeik, bekijks, zowel van voorbijgangers als mensen die er specifiek op uitgingen om naar de werkzaamheden te kijken. Over twee weken zullen de laatste 10 liggers geplaatst worden. Waarna de flyover uh, volgens de planning eind dit jaar klaar voor gebruik moet zijn. In, het, haar, wo in uh, haar woning aan het Tirana-plantsoen Tirana in Schalkwerken zaterdagmorgen om 11 uur een 44 jarige bewoondste dood aangetroffen. Het stoffelijk overschot van de vrouw is overgebracht naar het, het, huis, uh, naar het ziekenhuis om de doodsoorzaak te onderzoeken. Zaterdagmiddag meldde de politie dat de vrouw in ieder geval niet door, door een misruim om het leven is gekomen, want wat wel de doodsoorzaak is, is nog niet bekend. Goed nieuws voor honden en hun baasjes. Er komt een voorstel naar de gemeenteraad waarin dat uh, staat dat honden op het straat onaangelaat mogen dartelen. Ook in het toeristenseizoen maar dan uh, voor smorgens, 9 uur en avonds na uur. Uh, uh. Dit is een van de vele hondenzaken die maandagavond aan bod komen tijdens de tweede bijeenkomst tussen de gemeente Zandvoort en uh, Zandvoort. is in het LDC met betrekking tot aanpassing van het APV. ZFN Westkust weerbericht. Het weerbeeld lijkt sterk op, op dat van gisteren en daardoor zien we naast wolkenvelden ook geregeld de zon. Het blijft overal in de regio droog en het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. De noordwestelijke wind waait over landmatig en de zee vrij krachtig, kracht 4 tot 5. Vanavond en de komende nacht zijn er flinke opklaringen. Het blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10, 11. De noord tot noordwestelijke wind waait zwak tot hooguit matig van kracht. Morgen is het prachtig zomerweer met veel zonneschijn. Het blijft droog en de waard is zwakker tot matige noord- tot noordwestelijke wind. De temperatuur wordt dan weer wat hoger en stijgt de middag naar maximaal 19 of 20 graden. People just don't realize. Het is ze goed zeg, Mr. Ryan Shaw. En it gets better. En daarvoor je uh, direct. And this is who we are. We gaan even verder met de volgende berichten. We gaan namelijk naar een rondje show Ja, yeah. Kim Holland ziet zichzelf helemaal niet als zakenvrouw. De 42-jarige porno ster Timmer flink aan de weg met haar eigen sekskanaal Meiden van Holland. Maar hij heeft naar eigen zeggen weinig ambitie. Eigenlijk ben ik nu al 0% ambitieus, zeggen ze. Vrijdag in de dag met spits. Ik wilde vroeger niet anders dan om een baas werken. Goed luisteren, een complimentje krijgen en dan naar huis. Maar omdat ik zo'n huppeltuk uh, ben, en goud ben, liep dat niet altijd zo. Bijvoorbeeld Holland. Mijn leven is gewoon zo gelopen sinds ik seks heb gekozen. Ontdekt. En Doutse Kroes mag vanaf zondag definitief actrice toevoegen aan haar cv. De 26-jarige model neemt dan de eerste scènes op voor haar debuutfilm Nova Zembla. Op weg naar de set, laat Duitse weten via Twitter. Het eerste draaidag voor de film no uh, Nova Zembla. Ik kijk er zo naar uit. Het model dat zaterdag nog aanwezig was op de eerste benefietveiling voor Dance for Life, speelt in de film de dochter van de dominee. Perts had geen flauw idee waarvoor ze tekenen toen ze aan het, toen ze aan het begin van x een contract Onder haar neus geduwd kreeg. winnen de rest van de talent show, volgde de overige kandidaten en zetten haar handtekening om, om naar de volgende ronde te kunnen. Aan het begin van het programma hebben alle kandidaten een contract getekend. Niemand let op, we wilden allemaal door naar de volgende ronde, bekend Rachel. Toch heeft ze zich niet onwetend aan een burgcontract verbonden. Weet een 19-jarige 19 zijn heel. Uh, uh, achteraf denk ik geen slechte deal. Qua muzikale inbrengen heb ik veel vrijheid en ook met mijn financiën zitten zit het wel goed. Nederland kan volgend jaar meegenieten van het huwelijk van Barbie en haar vriend Michael. De Blondine bekend van O.O. Gerso en O.O. Terel, krijgt in aanloop van de bruiloft haar eigen reality serie. Is dat wat, is dat wat. Komt er even een stukje, een fragmentje van. De 21-jarige Barbie van O.O. Gerso is vrijdag officieel verloofd met de 30-jarige Richard, die vader is van een zoontje. De twee kennen elkaar al drie jaar. De vraag is: lijkt Richard op Ken? Waarom kijken we op Ken? Ja, kijk, dit lijkt lekker ja, een beetje op Ken. Gekend. Ja, lekker lijkt een beetje vreemd, op Ken. Alleen mijn kennis kaal. Hé, hey, ja, jouw kennis kaal? Ja, ja overal. Ook ze reed. Ze vallen ze zijn kaal, anders. Ja, nee. ja, schat. Wat zijn zijn specifieke kwaliteiten? Nou, Ken is uh, super lief en uh, super breed. En uh, ja, wat nog meer? En dat vraagt hij jou, niet Ja, dat ben je nog meer. Ja, je hebt gewoon alles wat een, een hoort te hebben. Richard heeft Barbie veroverd met, hoe kan het ook anders, tequila. Ja, ik ging een avondje uit eten met mijn vriendinnen en vrienden. Daar zat ik ook bij. Ja, dat zat je ook bij. Laat ja. mijn verhaal vertellen dan. en uh, ja, Dus wij zaten tegenover elkaar en Michael vroeg, ga mij zullen een tequilaatje drinken? Ik zei, deze ja is goed. En toen is de vonk overgeslagen, of niet, Mike? Ja, die avond heb ik de hele avond af na gezeten. Ja, toen heb ik de hele avond af na gezeten. <laughs> van tot op de teen, ook tot, s af, tot het laatste nieuwtje s'nachts. We hadden gelijk gedipt. <lacht> en op dat moment zijn we niet meer elkaar gegaan. Gelijk gedipt. Ja. <lacht> toen is gebleven en niet ja. meer weggegaan. En toen ben ik gebleven en nooit meer weggegaan. Zit er al uh, iets aan te komen soms? Wat bedoel je? Nou ja, een baby of iets. Nee, dat nog niet. Nee. Ja, we hebben wel, kinder, we wel kinderwensen, maar dat nu nog niet. Daar wachten we nog, nog eventjes mee. Op 28 juli volgend jaar staat de Barbie-limousine weer voor de deur in Scheveningen. Als de twee gaan trouwen in Barbie-stijl. Voor de vader en moeder van Barbie is het allemaal even wennen. Is die groot genoeg, moeders? Ja, hij is echt heel mooi. Zo. Is dat wat, pap? Nou, dat is wel wat, Ja. Ik heb nog zelf nog nooit zoiets gezeten. Ah. Ik ga lekker op mijn scootertje. Dat meen je niet. Jawel, ik heb wel. Ja, wel. <laughs> ik ga er wachten. Zie je daar, kan je? oké. ik zie je zo. Dus... 6.9 is Zon, Zee, Zandvoort En Zomerits is Zuid-Kennemerland heeft het En jij beleeft het Sport, muziek en interviews Op twee radiostations Je blijft op de hoogte Je blijft op de hoogte Zondag in Kennemerland Duitsland, Kan niet naar Duitsland, daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. Ik wil niet wallen in toerij Daar kan ik heen, ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Ik meer. Ik ben kapot. Het meest zingen ging hier fantastisch. Het ging weer heerlijk. Het goede doel hoorde je in België. Ik wil even... Eindig met het laatste bericht van vandaag. Een uh, apart bericht. Wat landen en opstijgende vliegtuigen kunnen tunnels en gaten veroorzaken in het wolkendek. Rond drukke luchthavens met extra neerslag tot gevolg. Dit zeggen onderzoekers van het Amerikaanse National Center for Atmospheric for Research in het wetenschapblad Science. Deze wolkentunnels kunnen vanaf de uh, grond soms worden waargenomen. Dat het uh, fenomeen ook neerslag kan veroorzaken was tot, no tot nu toe nog niet bekend. Okay. Een nieuwtje. Nou hoor Doe ermee wat je wil. Geef een plaats. En anders gooi je het gewoon weg. Hoppa! Zometeen, veel meer muziek. Welke wat wil je horen? Zeg eens, wat wil je horen? Nou, doe maar uh, twee motten. Twee motten. <laughs> ik zal even kijken of ik die heb. Ja, oh. hoor nu. Lekker. Eddie Money. Dit is Take Me Home Tonight. I feel a We'll never make it back Are you the answer? I'll show you Lekker, Eddie Money en Take Me Home Tonight. En zo eindigen we deze zondag in Kennemerland voor uh, deze 3 juni 2011. Aldo, dankjewel. Rudy, jij ook bedankt. En uh, wat, ga, wat ga je doen? Werken volgende week weer? Ja, ik ga de weer werken. Ik heb uh, vrijdag uh, een hele andere dag dan normaal. Normaal ga ik ook naar school. Wanneer ben je vrij? Uh, in augustus met de bouwvak. Oh! Oh, dus lekker, lekker. lekker, lekker, lekker, lekker. En dan ga ik uh, een uh, lekker hele maand alleen maar uh, feesten natuurlijk. Oké, okay, ik wil Wim de Jong natuurlijk bedanken. Roy van Buringen, iedereen die aan het programma heeft meegemaakt. Aldo, dankjewel. Ik en ook uh, ik spreek je zaterdag weer met Entertainment View. Zometeen de herhaling. Ja. Tot volgende keer. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van...